En adem het licht van een kaars in. Visualiseer het desnoods voor je ogen. En adem het in. En breng het naar je zonnevlecht. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Let even op je ademhaling, dat die voldoende onderin je lichaam zit. Je kunt je daardoor ook veel beter ontspannen. En als je bovenin je adem hebt, dus in je schouders, gaat al die energie naar boven toe. Dus heb je kans dat je een beetje hoofdpijn krijgt of gespannen of gestrest. Dus met een diepe ademhaling, dus diep helemaal onderin je buik. Heb je meer ontspanning? Adem rustig nog een keer in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Voel je het kloppen van je hart? Hoe, hoe je langzaam rustig wordt. In mijn vorige lezingen had ik, het, had ik het over macht. De macht van het hele, hele kleine, de, de, werkelijke, de ma werkelijke macht. Hè? Dus de macht die niet zichtbaar is. Dus de onbaatzuchtige liefde. En dan zou je ook macht kunnen zeggen. Naar alle mensen toe. De liefde die. Alles opvult waaruit deze macht bestaat. Er is niets buiten dat, zelfs niet de afstand. Die is nooit machtiger dan de liefde. Alles is liefde. Alles is. We kunnen erover nadenken dat de dingen om ons heen, het universum, planeten, de sterren, onze hemel, die wij ook in ons hebben, eeuwig zijn. De eeuwigheid in zich hebben. Dat is wat wij zelf zijn. De eeuwigheid, de eeuwigheid van alles zit in ons, onze aarde, aarde dus waar wij op leven, waar wij ons fysieke leven leven, is eeuwigdurend. Zal de aarde altijd haar eeuwigheid houden zal het, zal het het nooit verliezen? Zal er een andere planeet klaarstaan om de mens, zo die mens dat wil, op te nemen? Of zal het de fysieke mens zijn die ooit eens naar een andere planeet verhuist? Of zal de mens alleen op deze aarde geleefd hebben? Of zal de mens eerst andere planeten hebben bewoond en nu op de aarde terechtgekomen is? heeft alles wat verder in het heelal aanwezig is, haar bestaansrecht binnen in de mens. Omdat wat in onze gedachten zich afspeelt, in onszelf, in onze ziel, de werkelijke waarheid is, de werkelijke werkelijkheid is. En de aarde een fysieke vorm heeft, dus Licht eens zal ophouden te bestaan in zijn eeuwigdurend bestaan? Of zal de aarde altijd blijven en ook binnenin ons bestaan, zodat wij alles in ons weten, de aarde, de hemel, de planeten, En dit wetende, het gevoel in ons weten dat alles bestaat voor iets of iemand, maar dat de dingen niet voor zichzelf bestaan. Dat alles met elkaar te maken heeft, dat alles in elkaar grijpt. Zonder dat er een. Zonder dat de een hoger is dan het ander. Zonder dat het. Een verder is dan het andere. Maar dat, anders, maar dat alles bestaat omdat het bestaat. Om niets. Omdat het bestaat. En dat dat juist de reden is dat alles altijd zal bestaan. De mens is altijd maar bezig om zich te laten zien hoe ver, hoe goed en kijk is. Juist de mens met bewustzijn stelt zich net als de planeet en de hemel op als een werkend lichaam. Maar niet voor zichzelf bestaand. De ziel is is een totaal geheel van het al, van het totaal, van alles. En juist daarom kan het ook bestaan in de eeuwigheid. Het individu is losgelaten en het is bereikt om iets, iets dat is dat bekend is aan zijn, het zijn, het zijn van het leven. En dat is ook de reden dat het teruggetrokken kan worden. Het is niet meer nodig om zich te laten profileren. Terugtrekking houdt ogenblikkelijk in dat het zijn er is. Dan is de werkelijkheid simpelweg de verbinding... Met alle mensen, met alles dat is. Dan komt het verbinden met, is opgaan in, zonder op de voorgrond te treden. <tieden> maar zich terug te trekken. En daardoor, daardoor, juist de juiste plaats in te nemen. Het verbinden met en het opgaan in is eenvoudig, want de eenwording met alles dat leeft is daar. Er is geen enkele reden om het zelf naar boven te halen of naar voren te halen. Dat is de enige weg om de, om de weg van het leven tot succes te laten zijn dan kunnen zij de mensen in hun omgeving helpen en bijstaan, om ook op die weg te komen, zonder zich op te dringen en zonder zich op de voorgrond te willen plaatsen. Ze zijn zeer goed in staat om zich weg te cijferen, zonder zichzelf geweld aan te doen, door er op aardse wijze niet te zijn. Want ze zijn er wel degelijk alleen stil en op de achtergrond, soms vrolijk, soms ernstig, maar altijd aanwezig, maar niet om zichzelf aanwezig. Of het nu, op het moment nu is, of in een leven aan de andere kant, het leven is, zoals altijd, het nu is. Het is het leven dat mensen de hemel op aarde noemen en dat werkelijkheid is. En kan zijn voor mensen. En er ook voor mensen is. Het is er. En mensen hoeven, hoeven er slechts naar te rijken. ...en het zeker te weten. En het zal hen... ...gegeven worden. Ik heb het vaak gehad over... De twee krachten die op de, die op de aarde aanwezig zijn, de duisternis en het licht, het goede en het kwade, is het niet prachtig dat op deze aarde twee krachten werkzaam zijn? Zodat mensen zelf kunnen kiezen welke van de twee krachten zij in hun aardse bestaan wensen. om, als zij gekozen hebben, ook de verantwoording kunnen nemen voor die keuze? En als de keuze naar het positieve gemaakt is, zonder het negatieve te veroordelen, kunnen zij zichzelf blijven. Of, laat ik het zo zeggen, kunnen ze het wezen zijn, dat ze werkelijk zijn? Zonder zich op de voorgrond te willen neerzetten, maar stil en vol mededogen naar zichzelf, ...en anderen kijken. Voelen ze daarom... ...alle liefde... ...in zich... ...zonder dat dat... ...zichtbaar is voor anderen. Zonder de wens... ...anderen lastig te willen vallen... Om het duidelijk te maken, hoe ver iemand is in zijn of haar bewustzijn. Kan die mens het aan om zichzelf op de achtergrond te plaatsen? En toch tegelijk voorkomen zichzelf te zijn. In zijn eigen middelpunt te staan? Want dan is die achtergrond geen achtergrond meer, maar een middelpunt in een wereld om hem heen. Of is het ego nog prominent aanwezig? Of laat het en laat het zich moeilijk. Uh, laat het zich moeilijk wegzetten. Want is dan de eer, de jaloezie naar de ander nog steeds hevig aanwezig? Of nog een klein beetje? Of laat ik het zo zeggen, dat die mens het nog steeds toelaat deze negatieve aspecten nog steeds aanwezig zijn. Een weken wat geleden deed ik de tv zomaar even overdag aan en ja, ik, ik ben van een generatie waar tv kijken overdag eigenlijk, nou, nou not done is. Ja, niet dat je je schuldig voelt, maar nou, je, je, ja, het komt eigenlijk niet zozeer in je op en je hebt eigenlijk van alles te doen. En, maar goed, het is natuurlijk niet erg, maar ik zat zomaar eens te kijken. Er was een professor uit Amerika die de hele wereld had bereisd om kennis te inzichten in de menselijke geest op te doen. Toen hij voor zijn werk in Amerika moest verhuizen, kwam hij vrij dicht bij een indianenreservaat te wonen. En na een tijdje besloot hij eens op bij hen op bezoek te gaan. En hij merkte tot zijn verbazing dat hij de hele wereld over was gevlogen en gerend en om inzichten te verkrijgen. Maar het nooit echt goed gekregen had, maar het heeft natuurlijk niet met die mensen te maken, maar het heeft met hemzelf te maken. Maar, en hij merkte dus tot zijn verbazing dat, dat toen hij eh, naar de Indianen ging, die vlakbij hem wonen, dat het juist deze mensen waren die hem te totaal. Totale inzichten in de menselijke geest, de natuur en het leven op aarde konden bijbrengen. Ja, inderdaad, tot zijn verbazing. En, en niet alleen omdat hij altijd had gehoord dat eh, deze mensen primitieve gedachten hadden, dat had hij altijd geleerd, maar. Vooral omdat hij zag dat hij mijlenver was gereisd en dat de waarheid eigenlijk zo dichtbij lag. En zo is het natuurlijk met alles. De waarheid ligt niet buiten ons. De waarheid is altijd dichtbij. Het zit binnen ons. We weten dat nu zo'n beetje wel. Hè? En we hoeven het er alleen maar uit te halen wat binnen ons inzit. De dingen zijn altijd dichter bij ons dan we denken. En de waarheid kan heel dicht bij jouzelf zijn. Het is in jouzelf. Maar het inzicht om daartoe te komen kan toch zomaar eens een keer bij je eigen moeder liggen. Of bij je man of je vrouw, je vader, je buren. Je kinderen, het ligt er maar aan of jij jezelf belangrijker vindt dan de mensen om je heen. Dan de stilheid van de mensen om je heen. Dus de teruggetrokkenheid van sommigen in jouw omgeving. Dus de mensen die niet luid uitroepen dat ze alles weten. Dat ze meester zijn. Dat ze ik weet niet wat allemaal gestudeerd hebben en cursussen gevolgd hebben. Juist de mensen. Die zich terugtrekken. Waarvan andere mensen zo nodig moeten zeggen. Dat ze hun leven anders moeten inrichten. En dat ze eindelijk eens een keer hun gezonde verstand moeten gebruiken. Juist die mensen. Die in stilte leven. En zich terugtrekken. Zich op de achtergrond plaatsen. Juist zij zijn de mensen die de waardigheid in zich hebben, het geheim van het leven in zich te kennen en voelen en weten wat werkelijk belangrijk is. Die laten zich niet gek maken. En slaan alle goed bedoelde raden van anderen in de wind. En verlaten zich slechts... Op zichzelf. Zij weten wat werkelijk belangrijk is. Alles wat in de spotlights van de wereld staat, is niet belangrijk. Juist de dingen die verborgen zijn, de dingen die op de achtergrond staan, de dingen die onzichtbaar zijn. Niet voor het blote oog zichtbaar zijn. Daar gaat het om. Ze weten hoe te reageren. Ze weten hoe het leven te leven. Ze hebben vertrouwen in het licht... In zichzelf. En ze weten hoe ze daar gekomen zijn. Soms gaan zij dwars tegen alles in. Omdat ze zich op de achtergrond houden. Weten ze dat de dingen moeten gaan en komen zoals ze gaan en komen. Dat er een tijd is voor alles. Een tijd en plaats. En dat alles op de juiste tijd plaatsvindt. Ze weten dat er in deze ongeschijnlijke wanorde der gedachten, der dingen, orde Heerst. Zoals ik zei, de gebeurtenissen komen altijd op het juiste moment en dat geduld en het absolute zekere weten binnen in het zelf is van het grootste belang. zorgvuldig afwachten laten het laten het vooral laten geeft hen de macht en kracht en natuurlijk energie om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen die altijd op het juiste moment komen Angst kennen ze daarvoor niet, wat er ook op hen afkomt. Maar zij kunnen de dingen laten, zodat de oorlog om hen heen, de beroering van alles, de agressiviteit hen nooit kan raken. Ze zijn vrij in hun denken. kunnen de dingen laten ook al, ook al zou dat tegen hun leven zijn tegen hun bestaan op aarde zijn zo komen zij op de juiste wijze naar voren om die dingen te doen en te laten en de dingen te laten veroorzaken Omdat ze weten hoe de energie werkt. Ze weten, ze weten dat hulp, het bijstaan, in welke vorm ook, altijd, dan altijd aanwezig is. Omdat het al in het bewustzijn, in het denken gevormd was en omdat het daar het volste vertrouwen zonder enige twijfel aanwezig was om de dingen te materialiseren. Een gevoel van dankbaarheid dat het er al is, zal het naar deze werkelijkheid brengen. Zij hebben dit aan hun lijf ondervonden en kennen de weg. De weg die zij nooit meer zullen vergeten. Omdat die weg die zij bewandelen, een weg zonder eigen belang is. Het is een weg die is. Het is een weg die gevolgd wordt zonder op de voorgrond te willen, te willen treden, zonder gelijk te willen hebben. maar het zekere weten dat de dingen samenvloeien. uit dit weten omdat het de enige juiste vorm, de juiste weg tot de eenheid van de dingen is zo zal die mens die wellicht heel klein lijkt voor de buitenstaande Groot in het zelf zijn, Dan zal zijn of haar plaats in het universum innemen, zonder die plaats in te willen nemen, maar zal die plaats als een vanzelfsprekend iets aanvaarden. Niet omdat het mag, zoals velen denken, maar omdat het het erfrecht is van het wezenmens. Daar ligt geen eigen belang. Daar ligt het totale zijn. Het, het zijn opgenomen te weten in het, in het wezen, de trilling van alle mensen. Al die zielen hier op aarde als in de andere werkelijkheid, dus de werkelijkheid die hier op aarde door mensen de dood genoemd wordt. Die trilling dus van het leven hier en het leven daar, wat gelijk is aan elkaar, wat één is met elkaar, die trilling, die vorm waar we allemaal uit bestaan, die energie die wij mensen God noemen. Dat is wat wij zijn. Dat is waar wij uit bestaan. Dat is waar wij allen een stukje van zijn. Die eenheid, die, die samenvorm leeft, pulseert, trilt. Die eenheid van zielen, die wij God noemen. Die eenheid laat nieuwe zielen geboren worden. Laat vormen. Zielen die verder gaan in hun evolutie, opgaan in die energie, die op zijn beurt weer opgenomen wordt in het universele gebeuren van het universum. Kunnen we ons nog een voorstelling maken van het grote geheel? Moeilijk, hè? Maar laten we ons één ding bedenken. Wij zijn allen één met elkaar. We zijn allen verbonden met elkaar. Hoe je het ook wenst te zien... Dus ja, de, de mensen, nou, laten we zeggen, met een eh, lagere trilling, een, een laag bewustzijn en mensen met een nou, hoger bewustzijn. Als we begrijpen dat we één zijn met elkaar, dan is er geen wrevel over hoe de mensen met de dingen omgaan. Dan kunnen we de ander laten. Kennis en inzichten liggen er voor alle mensen. Er mag uitgeput worden. Doe, doe het gewoon. Soms voor die mens die daar die uit putt. Is het wellicht beter om de bron te vermelden? Maar is het niet echt nodig hoor. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat het eigen belang is om inzichten te verspreiden. Toch is de mens die inzichten geeft niet op eigen belang uit. Het is een niet-emotionele verbinding met de ander om inzichten te geven, te verstrekken. Om daaruit de mens bij te staan, om tot een groter bewustzijn te laten komen, zodat er vrede op aarde is. En de mensheid, de vrede in zichzelf, Voelen. Dat zou eigen belang genoemd kunnen worden. Eigen belang van de mensheid als geheel. Maar het eigen, eigen belang staat hier totaal op de achtergrond. Het zekere wezen weten dat juist door op de achtergrond te de inzichten hun weg zullen vinden. En dat is waarom inzichten op de voorgrond komen te staan. Want daar gaat het om. Dat is het enige wat van betekenis is. Al het andere is van geen waarde. Waarde wellicht voor mensen, maar uiteindelijk van geen waarde. Het zal tot stof vergaan. De inzichten. Liefde van het universum. Duidelijk uit het wezen mens naar boven te halen, te herinneren. de mens te laten herinneren wie hij zelf is. Dat is waar alles om draait. In alle tijden is dat zo geweest. In deze tijd. Ook. In deze tijd. Waarin het ja, toch niet zoveel, zo heel veel tijd meer is. In onszelf komt naar boven dat het belangrijk is om voor onszelf een keuze te maken welke richting we nou eigenlijk werkelijk Willen. Laten wij ons zeggen, of zeggen wij zelf? Ja, En als we naar het verleden kijken, zien we steeds in, in, in alle samenlevingsvormen, in, in welke samenleving dan ook, dat wij mensen altijd voor deze keuze stonden. Dan kijk, welke keuze maakten wij uiteindelijk? We konden duidelijk zien, we kunnen het vanuit de geschiedenis zien, als, als we de keuze voor de voor de onvrede maakte, wat daaruit voortkwam. En de keuze maakte, een vreedzaam leven, maar wel duidelijk in onszelf. En dat we de ander lieten en ook gunden, met andere woorden respect voor de ander hadden, liefde hebben, dat er dan een samenleving komt die op liefde gebaseerd is. Nu hoor ik in mijn hoofd prosperity, ja. Um, welvaart, in welke vorm dan ook. Daarom is het nu, in deze tijd ook zo, bijzonder om te kijken: welke keuze gaan we nu maken? Nu staan we er weer voor. En kijk, om bij het leidmotief van deze lezing te, te blijven, en kijk, weer stellen zich velen zich boven de keuze en blijken zichzelf belangrijker te vinden. Let op, wees alert. Let op de arrogantie, de jaloezie, de dingen die nog omgevuld, omge, omge, omgedraaid, omgevormd kunnen worden naar positiviteit. Jij bent daar meester over, in jezelf, niet naar anderen. Jij bent daar de baas over, over je eigen gedachten. En jij bepaalt. Word jij de boventoon laat voeren. Als je werkelijk eerlijk, werkelijk eerlijk met alle eerlijkheid binnen jezelf gaat kijken, waar je illusie begint, en de werkelijke werkelijkheid zich een weg naar boven worstelt, zie je tot je niet geringe verbazing dat jij in staat bent geweest door middel van jouw verandering de mensen om je heen te veranderen wat je uitstraalt trek je aan ach, en zo zullen er mensen uit je omgeving verdwijnen en anderen zullen op je weg komen. En misschien zullen die, die verdwijnen weer later in een ander leven weer op je weg komen. Het zou toch zomaar kunnen zijn dat het duizenden levens geleden was dat jij die zielen ooit had ontmoet. En doordat je nu een nieuwe weg was ingeslagen. Juist... Die weer ging tegenkomen. Zo zie je dat waar een deur dicht gaat, een andere deur weer voor je geopend wordt. Ach, het maakt niet uit. Ach, misschien maakt het ook niet uit. In principe is het zo dat we uiteindelijk allemaal met elkaar verder gaan. Eens. In onze evolutie. Misschien heb je wel de afspraak gemaakt, met zielen uit een ver verleden, dat je elkaar weer in, in dit leven zou tegenkomen. Dat je samen weer dezelfde trilling, maar hoger, als ik het mag zeggen, zou hebben, net als in het leven, dat je eens samen had geleefd. Het zou toch allemaal kunnen, hè? En misschien ben je nu met een hele groep tezamen. Een groep die wellicht ooit eens tezamen in de oudheid had bestaan. En waarna die tijd ieder individu zijn op zijn of haar weg... weg van, van de eigen evolutie eh, was gegaan. En het moet toch een heerlijk thuiskomen zijn om elkaar weer in een leven te ontmoeten. En misschien zijn er in die tussenliggende levens ook ontmoetingen geweest en dingen Vanuit het ego, die nog opgelost diende te worden. Om in dit leven elkaar misschien wellicht weer tegen te komen. Of de reis eindigt in dit leven: de lange reis van de ziel op de aarde. En de groep gaat gezamenlijk over. of de groep besluit om weer verder te gaan tot een ander moment in de evolutie alles is mogelijk laten we ons leven leven zoals ons, wij ons leven leven met de inzichten die wij ons verkregen hebben hoe en van wie ach het maakt niet uit laten we sterk staan En onszelf op de achtergrond houden. In onszelf staand. Dan zijn wij ervan overtuigd. Dat dat wat wij mensen doorgeven aan inzichten Over hoe het leven geleefd wordt. Op de voorgrond komt te staan. Juist door het niet handelen gaat alles in werking. ga ik het een volgende keer over hebben. Nou, het is nu even iets korter dan, eh, dan de andere lezingen. Nou, het is dan maar zo. Um, ja, alle lezingen zijn te beluisteren op mijn, eh, via mijn website. IHRA, dus En mocht je vragen hebben, dan krijg je altijd een antwoord en soms worden ze verwerkt in een lezing, want dat vind ik ook wel weer leuk. En ja, nou, lieve mensen, ik wens jullie nog een hele goede avond, een heerlijke week en genoegen met alle andere programma's. Ik hoop dat je bij jezelf blijft. Nou, ik hoop het niet, maar... Voor jezelf mag je het hopen. Blijf bij jezelf. Wat er ook gebeurt, laat je niet verleiden. Jij bepaalt in je leven. Maar in de stilte van jezelf. En dat is jouw eigen macht. Het is niet belangrijk om het hoogste, hoogste woord te voeren. Juist vanuit het eigen denken, zonder te handelen, gaat alles in werking. En ik had het over het universum. Kijk naar het universum. Dat gaat ook. Allemaal, zonder dat wij ingrijpen. Alles heeft zijn juiste tijd en zijn juiste plek. Op het juiste moment. Heb daar vertrouwen in. Nou, nogmaals, goede avond verder. Bedankt voor het luisteren. Nou, en tot volgende week. Daag.